Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Maastricht zijn vannacht agenten aangevallen door tientallen mensen. Ze gooiden met stenen en glas naar de politiemensen. De agenten waren afgekomen op een grote vechtpartij in een uitgaansgelegenheid in het centrum van Maastricht. Volgens de politie was de sfeer op straat grimmig en keerigde een menigte zich tegen de agenten. Politiehonden werden ingezet om de groep uit elkaar te drijven. Een van de aanvallers is gearresteerd. Een Amerikaanse vrouw heeft van United Airlines een tegoedbon van 10.000 dollar gekregen omdat ze haar plek op moest geven op een vlucht naar Dallas. Een van de stoelen in het toestel was kapot. United vroeg de vrouw om gebruik te maken van een volgende vlucht en bood haar 2.000 dollar. Toen ze aangaf dat ze liever contant werd uitbetaald betaald, steeg het bedrag. Dat werd geboden snel. United zegt dat het nieuw beleid is om iemand die niet kan meevliegen te compenseren met een bon van maximaal 10.000 dollar. Nederlandse inlichtingendiensten zijn in Koerdische kampen in Noord-Syrië... om daar met Nederlandse IS-vrouwen te praten. Dat vertellen familieleden van de vrouwen aan de Volkskrant. Als de verhalen kloppen, kan dit in strijd zijn met het kabinetsbeleid. Dat komt erop neer dat mensen die uitreizen naar IS-gebied geen bijstand krijgen. Er moeten strengere eisen worden gesteld aan startende zorgbedrijven. Dat zeggen onder meer Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Om een zorgbedrijf te beginnen zijn nu geen diploma's of een verklaring van gedrag nodig. Door het gebrek aan controle blijkt de sector aantrekkelijk voor fraudeurs. Het weer bewolkt in lokale spatregen, maar nu en dan ook zon. Vooral in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het 9 tot 13 graden. Morgen wisselend bewolkt met nu en dan een bui. In het westen geregeld zon met min of meer dezelfde temperaturen als vandaag. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 En die is speciaal gemaakt en geschreven door onze geluidsman uh, Frank Jozef Een heel bijzonder uh, muziekstuk uh, Veel, veel felicitaties daarmee Overigens, alle muziek is uh, uitgezocht door uh, Frank ja, Jozef Dit heeft hij zelf gemaakt En, ja, de, de, uh, en uh, binnenkort een cd? Ja, een hele album, hè? Een hele album, ja Heel goed Perfect Goed, we hebben uh, tafel. politiek, hè, hebben we zometeen. En als we een beetje geluk hebben, straks dan komt Belinda Geurensen praten over de, het Sinterklaasverhaal, uh, hè, de intocht van Sinterklaas in Nederland. Dat we die misschien als antwoord kunnen halen, dus dat wordt nog een spannend onderwerp. Maar ja, eerst Joop Gurrens, gefeliciteerd. Dank je wel, gefeliciteerd. De grootste partij, wederom. Ja, uh, gelukkig wel. Dus uh... ik, ik moet je een compliment geven. Wat jullie hebben gedaan als ploeg, want het is nooit uh, werk van één man, nee. maar jullie hebben enorm veel aandacht besteed aan de hele PR-machine, uh, flyeren uh, tot en met kaarten. ik zat opeens met een partij kaarten van OPZ in mijn handen zie ik op de klaverjasvereniging en uh, opeens iedereen met die OPZ-kaart in zijn hand. Ik hoop dat je gewonnen hebt. Nee, nee, ik hoor niet. ongelooflijk. het moet ook een beetje ingewerkt worden eerste, hè? Nou Precies, maar ongelooflijk zoveel werk als jullie het hebben. Tijd en kosten, niets is gespaard. Uh, de hele ploeg gefeliciteerd. Dankjewel, ik uh, zal het overbrengen. En ik, uh, ik wil dan ook graag uh, vanaf deze kant in ieder geval gebruik maken van de gelegenheid. Allereerst natuurlijk om al onze kiezers te Bedenken, bedanken, die toch weer het vertrouwen hebben uitgesproken, na de moeilijke tijd die we met OPZ hebben doorgemaakt. We kijken vooruit. Eh, Zeker. Eh, en met name natuurlijk ook eh, ja als we kijken van wat de, de laatste zeg maar het halve jaar gebeurd is, eh, dat we op dit moment een, een goed en een heel enthousiast bestuur hebben, die eh, enorm eh, zeg maar ook eh, meegeholpen heeft om de zaak weer eh, fatsoenlijk op, eh, op de rails te krijgen. En natuurlijk het hele campagneteam eh, eh, en zeg maar de mensen die bij ons op de lijst staan, die ...die, eh, die meegeholpen hebben om eh, zeg maar, en de campagne te voeren... ...want we waren overal duidelijk zichtbaarheid... ...tot grote wanhoop van onze concullega partijen ...die af en toe wel eens gezegd hebben... ...van verdraaid zijn jullie hier nu ook al. <lacht> eh, dus dat heeft in ieder geval goed gewerkt. Maar ik zal je vertellen dat ik nog wel eh, pijn aan mijn voeten heb... ...van het flyeren. want er zijn, eh, zeg maar, als je dan zandvoort door moet... ...zijn er toch wel behoorlijk afstanden. Paardje op, paardje af, paardje op, paardje af... ...en dan ben je net zo'n paardje en dan staat er op de voordeur... Eh, ...nee, nee, en dan ga je weer terug... Dan kun je hem er toch maar niet in doen. Dat is wel frustrerend moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dus. Maar, maar het heeft in ieder geval wel gewerkt. Ja. Het is gelukt. Um, er zijn wel wat verschuivingen met voorkeurstemmen. Ja. Uh, in in OpenZ. Uh, ik, ik lees bijvoorbeeld: uh, Patrick Berg is naar de tweede plaats gegaan. Patrick, die heeft uh, zeg maar, uh, binnen, uh, binnen zeg maar, het team uh, campagne gevoerd. Patrick is natuurlijk ook een hele goede ondernemer die uh, heel veel klanten heeft uh, die hem kennelijk dat suc succes uh, gunnen. Nou, daar ben ik heel erg blij mee. Uh, ook omdat wij, zeg maar, uh, we zijn natuurlijk niet alleen maar voor ouderen als OpenZ daar. We zijn er ook voor de jongeren, we zijn er ook voor de ondernemers. Maar als we wat kritiek krijgen over, over bepaalde standpunten, maar ik vind dat onterecht, want ook dat is voor ons belangrijk. Dat betekent dat uh, in de raad jij als lijsttrekker, uh, Patrick Berg als tweede, uh, Peter Kramer als derde en uh, vriend Bouwburg wel als vierde als nummer vier, ja, dat klopt. Die, wie is jullie potentiële wethouderkandidaat? Nou, dat is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Dat heb ik de vorige keer heb ik dat ook al gezegd. Van kijk waar wij naartoe willen is naar een raadsbreed uh, programma. Kijken of ze zoveel mogelijk steun uh, kunnen vinden. Uh, we gaan uh, eerst eens kijken van uh, of wij, we zijn bezig en dat heb ik afgelopen vrijdag tijdens uh, zeg maar een bespreking met andere fractievoorzitters, uh, of potentiële fractievoorzitters, heb ik dat ook gezegd, dat wij bezig zijn met een externe informateur uh, om te kijken van of wij dat raadsbeleidsprogramma uh, kunnen uh, realiseren en daarbij zeg maar uh, welke partijen ja, maar dan in Even terug naar de wethouder, ik kan me herinneren dat D66 een wethouder van buiten aantrok uh, uh, Ja natuurlijk uh, is hij gebleven uh, Kuiper, maar hij zat niet op de lijst vier jaar geleden van D66. Uh, eigenlijk is dat... Eigenlijk is dat ook gebeurd in de tweede instantie met OPZ. Met uh, Shalik uh, die niet op de lijst stond, ja? maar wethouder werd. Dus die mogelijkheid is er om iemand van buiten de fractie aan te trekken als wethouder. Die mogelijkheid is er zeker. En wat wij ook steeds gezegd hebben, van op grond van het raadsprogramma gaan we kijken... van wat zijn er de belangrijke dingen die moeten gebeuren in, in Zandvoort. En die zijn er natuurlijk in reeks. En laten we daarna eens gaan kijken van uh, welke mensen passen daar nou het beste... om daar zoveel mogelijk invulling aan te geven. Maar jij even, hebt je het, hebt tijd, het, je hebt tijd om het zelf te doen. Uh, laat, ik zo van, zin. laat ik zo stellen van als, als dat een uh, als daar een profiel uitkomt waar ik eventueel in zou passen, uh, dan is dat een heel andere zaak. Als dat een profiel is waar ik niet in pas, dan ga ik het ook niet doen. Het <laughs> jongen, jongen, jongen. Ja, je die, kan die, er je alle, je, alle kanten op. Ja, nee, ik ga er helemaal niet alle kanten op. Maar wat, wat gewoon belangrijk is, is dat er zeg maar, goede mensen eh, die taak gaan vervullen. Ja, maar wat nou, en in, gewoon, in, je, in je hart gesproken wil je liever fractievoorzitter of wethouder zijn. En als wethouder kan je daadwerkelijk wat doen. Nou, ik denk dat als je als fractievoorzitter, als je gewoon goede afspraken met elkaar maakt, dat je ook een heleboel eh, kunt doen. En als ze, zeg maar, elkaar. Eh, nou is dus niet de tent uitvecht, maar gewoon op een goede manier samen te werken. Maar samenwerken is een speerpunt dat, dat denk, geweest van alle partijen. Dat is van alle partijen, want ik denk dat iedereen wel gezien heeft... Van, uh, dat het zoals het uh, afgelopen vier jaar en die vier jaar daarvoor ging... dat het niet goed was. Uh, daarom ben ik wel heel erg blij dat, uh, dat, zeg maar, dat we toch zo'n grote opkomst hebben gehad in, ja. uh, in Zandvoort. Ik moet eerlijk zeggen, van, uh, uh, uh, uh, dat toont toch dat, er, zeg maar, uh, dat de burgers betrokken zijn. We hebben dat ook steeds geroepen, hè. laten we de burgers... ...meer betrekken bij datgene van wat er in Zandvoort gerealiseerd moet worden. Uh, en dat is dat hebben de kiezers denk ik ook opgepikt. Uh, en die tonen dus, vind ik, door zeg maar zo'n hoge opkomst ook die betrokkenheid die wij ook graag zien. En laten mensen maar komen met ideeën, laten mensen maar komen met goede plannen... ...en laten we kijken of we daar goede invulling aan kunnen. Ik kom nog even terug. Wethouder ja, nee. Afhankelijk van. Afhankelijk van. Fractievoorzitter in dat geval, Patrick... Als tweede? Dat gaan we dan binnen de fractie besluiten. Dat uh, ga ik niet over. Nou, je hebt wel een idee daarover... Ik heb, natuurlijk heb ik ideeën, maar die ga ik eerst binnen de fractie uh, delen en, uh, en daarna hier. Maar dat zijn toch de scenario's die er dus nu uh, voorbij hadden kunnen komen, toch al besproken neem ik aan. Het is nou, dit, geen verrassing. Nee, nou ja, ik bedoel, voor mijzelf zelf is, uh, is de verkiezingsuitslag in zoverre een positieve verrassing. van, uh, van Dat we, ik uh, blij ben dat we nog weer vier zetels hebben en dat we op, die manier, op deze manier sterk teruggekomen zijn. Kijk, ik hoor mensen een beetje zagrijnig zeggen van ja, je hebt er één verloren. Nou ja. Eh, als ik terugkijk naar de situatie... Hè, we, waren er eigenlijk, we hadden er nog maar twee, dus we hebben er twee gewonnen. Zo kun je het ook eens positief benaderen. Laten we dat eens doen. Uh, nou ja, en, dan, en dan ga je natuurlijk kijken van wat zijn verder de scenario's van hoe is de taakverdeling binnen de fractie, uh, wie gaat wat doen, et cetera, et cetera. En dus nou, die eerste gesprekken zijn geweest, daar hebben we natuurlijk wel ideeën over. Uh, daar zijn mensen nu nog een beetje over aan het broeden van, uh, van wat wil ik dat? wel doen en wat wil ik niet doen. We hebben uh, gistermiddag onze eerste fractieoverleg gehad en dat gaan we uh, zeg maar, uh, de komende uh, weken gaan we dat verder bestendigen. Maar daar kan je nog geen uitspraak over doen? Nou, daar wil ik ook geen uitspraak over doen wie dan eventueel als ik wethouder zou worden, als ik wethouder zou worden, Pieter, als ik wethouder zou worden, uh, wie er dan fractievoorzitter wordt, dat is dan op dat moment aan de fractie. Oké. Okay. Maandagavond. Maandagavond, aanstaande is er een extra raadsvergadering. Ja. Jij zit, in de, jij zit nog in de gemeenteraad, jij moet er mee over beslissen. Ja, dat zit er wel in, ja die vraag hoef ik niet te stellen aan de nieuwe raadsleden die komen. Nee, ik stel het maar aan de huidige raadsleden. Ja. Komt het uit de ijskast of blijft het in de vrieskist? Nou, dat is een goede vraag. Kijk, allereerst gezegd, wat ons betreft had deze vergadering uh, maandag helemaal niet plaats uh, hoeven vinden. Ik heb dat vorige week toen in eerste instantie de oproep kwam om een extra vergadering, heb ik dat al geventileerd in de richting van de burgemeester, dat het wat ons betreft heel raar is. Dat de oude raad eh, zeg maar, in feite pro probeert nog over haar graf heen te regeren. Ik vind dat, ik vind dat gewoon ook niet juist. Zoiets eh, doe je ook niet. Uh, en ik heb toch een beetje de indruk dat dat voortkomt uit een soort rancune die er nog steeds eerst uh, bij met name GBZ om nog even te proberen te, te scoren op uh, last minute. En als ik dan kijk ook van, ik uh, kijk natuurlijk ook wel op Facebook, ik doe daar zelf niet zoveel aan mee, want uh, ik hou daar niet van. Maar als ik dan zie van op welke manier er gecommuniceerd wordt, dan denk ik bij mezelf van jongen, jongen, jongen, moet het nou op deze manier? Slecht maar, idee, hadden we niet moeten doen. Maar nee, laten we even concreet zijn. Uh, dat rapport is gepresenteerd. Ja. En daaruit bleek dat er eigenlijk niet veel aan de hand was. Zeg het maar even op mijn manier. Ja. Uh, betekent dat groen licht voor het voorzetten van de plan? Nou, dat is dus de vraag en dat is ook straks aan de nieuwe raad. Kijk, als, als er uit zou komen uh, maandag dat uh, het uh, uit de vriezer gehaald wordt... Uh, dan, uh, dat betekent in feite nog niks hè? Want uh, er is alleen maar een oordeel uitgesproken op, uh, In juni vorig jaar Dat de raad een voorkeur heeft Voor een plan Dat is het hè? Het is ook niet meer dan dat eh, er zijn natuurlijk dan nog wel een paar hobbels te nemen. Dus onder andere zeg maar, eh, bij het springtijdplan zal het bestemmingsplan moeten gewijzigd worden. Nou, we weten dat dat in, eh, wanneer was het? 2008, 2009 tot 2012. Het heeft bijna drie jaar geduurd voordat het huidige bestemmingsplan gerealiseerd was. Met eh, procedures tot aan de Raad van State toe. Ik vind zelf, en dat is ook steeds ons standpunt geweest... wat wij verkondigd hebben de afgelopen jaren... dat bestemmingsplannen maak je niet voor niks. De gemeente of de overheid die gaat ervan uit dat de burgers zich eraan houden. Daar vind ik ook dat je als overheid zelf het goede voorbeeld moet geven. En je daaraan houden. Nou, de raad heeft anders besloten. Ik heb vorig jaar in januari heb ik nog een motie ingediend... Met als oproep naar de raad om te zeggen en naar het college van ga toch nog eens even goed met die architecten praten om te zorgen dat er een plan komt binnen bestemmingsplan. Ik heb drie jaar geleden al toen bij het aantreden van mevrouw Tjallik gezegd van Lisbeth je kunt jezelf onsterfelijk maken als je zorgt dat er een plan komt wat binnen bestemmingsplan valt. Want dan hadden we hier nu al gebouwd. Dat moeten we ons ook realiseren. Dus als er, er wordt heel veel verweten naar de politiek. En met name ook naar ons toe. Van dat wij verstorend zijn ten aanzien van de snelheid in bepaalde opzichten. Maar dat is wel de realiteit. Als wij een plan hier aangenomen hadden. Wat valt binnen bestemmingsplan. Dan was er nu al gebouwd. Dat is het punt. Oké, okay, maar maandag heb je die kans. Nou maandag, kijk wij zijn natuurlijk met z'n tweeën, euh, hebben wij maar een kleine, euh, we zijn maar met, met, met z'n tweeën, ik weet niet hoe andere partijen daar precies over denken, of het wel of niet uit de ijsgas moet. ...strikt formeel gezien zou je kunnen zeggen... ...van het moet uit de ijskast... ...maar het zou best wel kunnen zijn... ...dat zeg maar een van de eerste vergaderingen van, uh, van de nieuwe raad... De meer de dat, er, dat, er, dat, ...dat er gezegd wordt van... ...wij willen toch dat plan niet... ...want wij willen snelheid maken... Uh, ...wij willen een plan hebben wat binnen de bestemmingsplan ja, ja. valt... En dat, ...en dat zou dan... ...daarom zeg ik ook van dat het een beetje raar is... ...en daar snapt dan de burger waarschijnlijk straks helemaal niks meer van... ...want dan gaat het nu ontdooid worden... ...dan zegt iedereen van nou we gaan het springplan doen... ...maar men moet zich heel goed realiseren... ...dat er nog helemaal niks is... Ja, er is wel een uitspraak van de raad, maar er is nog een bestemmingsplan. Er moet nog onderhand worden, onderhandeld worden over de grondprijs. Als ik nu weer brieven zie van advocaten van de graaf die praat over verliesdeling en weet ik veel wat allemaal. Nou, dan zijn we nog, volgens mij nog een hele tijd. En ik blijf zeggen, van als we gekozen hadden voor een plan binnen, bestemmingsplan, dan was nu de schop al de grond in gegaan. Was dat er? Dat plan? Er zijn er twee die uh, zeg maar, met een binnenplans afwijking uh, uh, uitgevoerd hadden kunnen worden binnen het bestemmingsplan. Maar het betekent wel dat uh, de kans bestaat dat het door wordt geschoven naar uh, de nieuwe raad? Even jouw uh, woorden interpellerend. Nou, wat mij betreft dat deze vergadering uh, van uh, maandag helemaal niet plaats moeten vinden. En dan kan het nog ruime tijd gebeuren. tot uh, dat er niets gebeurt hier. Nou, dat weet ik niet, ik bedoel, maar kijk, er de de, de, de zijn, kijk, er is steeds gezegd... Er zijn wel van, problemen in je nieuwe college, want... Nou, ja, er is nog geen nieuw college, nee, pas, maar, dat kan nog niet. Dus, als er uh, een nieuw college is, zou dat een probleem kunnen gaan leveren? Nou, dat weet ik niet, want ik weet helemaal nog niet welk college er komt. En er zijn een aantal partijen die zich, zeg maar, in de verkiezingscampagne hebben uitgesproken... dat er nog eens even kritisch naar gekeken moet worden, naar dat plan. Uh, dus wat dat betreft, uh, denk ik dat die opties nog, uh, nog open liggen. Ja. Daarbij, zeg maar, dat is nog een heel ander aspect trouwens, hè, wat, waar ook een hele discussie over, over geweest is, dat is, en waar geen uitspraak over, over geweest is door het hoogheemraadschap. Dat, dat is ook nog, zeg maar, over de grondverplaatsing. Hè. Er is een heleboel discussie over geweest van, er moet grond afgegraven worden, die parkeergarage, dat moet binnenplans, moet dat verwerkt worden. Nou, de een zegt van, het kan wel, de ander zegt het kan niet. Hoogheemraadschap, die zegt, heb ik zelf gevraagd aan hen van, hoe zit het nou eigenlijk? En die zeggen van, ja, wij weten het nog niet, want we kunnen het pas beoordelen op het moment dat er definitieve plannen zijn maar dat kan dus ook nog een zijn hè? dus het kan ook het hoogte kan eventueel nog dwars liggen met wat het, wat uh, wat betreft de grondverplaatsing kortom als je wethouder wordt dan heb je nou werk te doen <laughs> ja ja als ik wethouder word ja, ja dus dan moet ik dit ook wel. nog dan moet ik dit ook nog in mijn portfilip geschoven kregen hè? Ja. Dat, ja. dus er zijn nog een heleboel mitsen en maren ja. Ja. je wilde toch elke keer naar terug hè? je, je wil me toch wat ontlokken. <laughs> ontblokken gaat niet lukken pieter um, ja, en nu is uh, bij jou een hoop uh, werk op het bordje gelegd. Uh, praten met andere partijen. Sluit je partijen uit of ga je met iedereen praten? Allereerst zeg maar, uh, het, het voorstel wat wij hebben gedaan is, uh, zeg maar ook op grond van de ervaring van vier jaar geleden, dat wij een, uh, een uh, externe informateur willen. Uh, dat, is, uh, dat heb ik afgelopen vrijdagmiddag heb ik dat gepresenteerd en dat is ook redelijk goed gevallen bij, uh, bij de andere partijen. Weet je al wie? Ik, ik weet al wie. Maar, kan je het zeggen? Nou dat wil ik nog niet zeggen omdat uh, zeg maar, uh, ik heb de G4 gevraagd, om de, want dat betekent ook dat dat zeg maar, iemand is die betaald zou moeten worden. Nou, in het verleden deden altijd informateurs die deden dat voor een bos bloemen of een fles wijn en een cadeaubon. Uh, dat gaat dan in dit geval niet, dus er zal zeg maar, nog een raadsbesluit moeten komen, want er zal ook nog een stukje budget voor, voor vrijgemaakt wo moeten worden. Maar de vraag ligt bij de uh, in alle openheid van uh, hè, want dat is ook dat is ook mijn streven in ieder geval. Laten we het gewoon open houden. Uh, dus ik heb de vraag bij de G4 gelegd van uh, willen ze even uitzoeken van of dat kan. En uh, ik heb hem ook een naam gegeven van uh, wie ik daarvoor uh, op het oog heb. We hadden vier jaar geleden ook een informatuur. Ja, en dat is volgens mij slecht bevallen. Oké, okay. nou dan kan ik die naam doorschrijven. Ja. Dit is <laughs> dus ook geen externe, ja, nou ja, ja, het zou een externe kunnen zijn. Ja. Ja, die doet het volgens mij wel voor het zijn en een boel dus, <laughs> Maar die is, het in, die is het in ieder geval niet. Maar dat betekent dat uh, als de nieuwe raad daar akkoord mee gaat, dat over tien dagen de informateur uh, aan de slag kan. Nou, wat mij betreft, eh, zeg maar, eh, we hebben donderdagavond een eh, vergadering. En eh, dan worden de nieuwe raadsleden beëdigd. En ik stel me zo voor dat we dan op hetzelfde moment ook nog dit raadsvoorstel even behandelen. Want het is dan volgens mij een hamerstuk. Dat, dat zal ik van tevoren wel afspreken natuurlijk met de overige uh, fractievoorzitters. Krijgt de informateur en, dan een, een, een actie mee van ga praten met alle partijen of dat niet? Die krijgt eh, wat mij betreft in ieder geval twee acties mee. Eh, leg alle programma's nog eens even goed naar elkaar. En kijken waar de overeenkomsten zitten. Zitten. En ga met alle partijen praten van waar nou de scherpe kantjes zitten en waar de minder scherpe kantjes zitten. En kom met een voorstel van welke mogelijke coalities er... Uh, maar op voorhand wordt er sluiten. geen partij uitgesloten? Ik heb steeds gezegd van uh, op voorhand sluiten wij geen enkele partij uh, uit. Uh, ik, vond, ik zou dat ook niet ver vinden naar de kiezers. Ook uh, net zeggen. Uh, Men, heeft gekozen. Dat, uh, Men heeft gekozen. En uh, ook de partijen die niet meteen boven aan mijn lijstje staan, uh, die worden ook, uh, zeg maar, die vertegenwoordigen ook een aantal kiezers. En ik vind het niet meer dan logisch en, en ook democratisch om ook met die partijen te praten. Dat is belangrijk om te weten. Ja. Komen in ieder geval in de raad, dus je kunt ze ook niet negeren. Nee, maar dat is ook helemaal niet... Kijk, als je uitgaat van de raadsbrede opzet, dan, ga, dan, dan moet je ook op voorhand al geen mensen uitschakelen. Dus eh, ik vind dat ook niet meer dan logisch. Het, het is natuurlijk duidelijk dat de ene partij wat dat betreft de standpunten beter bij de andere partijen past dan de andere. Ja. Maar dat is volstrekt logisch. Ja. Nou, in het belang van Zandvoort, aan de slag. Gaan we zeker doen. En ik zeg Zandvoort, maar ook Bentveld, hè? Uh, Bentveld hoort er natuurlijk bij, maar, maar Bentveld is gewoon Zandvoort, dus uh, toch? Dus aan de slag aan de slag. Gaan we zeker doen. En uh, veel succes. Succes. Okay, we gaan uh, even een muziekje draaien en dan komen we zo weer terug met uh, verdere politieke inspiraties. Ja. in de uitzending. En we zitten aan tafel met uh, twee heren van uh, de Partij voor de Vrijheid, de PVV, en natuurlijk de lijststreker Marco Deen. En uh, de tweede man, die ook in de raad komt, en dat is uh, Roland van Tichelen. Welkom. Ja, dankjewel. Dankjewel. Jullie zijn tevreden neem ik aan. Ja, uitermate uh, tevreden. Een mooie overwinning om uh, met twee zetels de raad in te komen als je voor de eerste keer meedoet. Ja, dan heb je een voet tussen de deur. Dat is belangrijk. En dan kunnen we ons uh, kiezen vertegenwoordigen. Ja. En je hebt wilde plannen. Noemt u eens. eens. Nou, je hebt net gehoord van uh, de man Joop Burense. Ja. Dat met uh, zijn opdracht is aan de informateur dat met alle partijen gepraat wordt. Nou, dat is in ieder geval een heel positief iets. Dus er is geen uitsluiting of wat dan ook? Um, nou, ik, ik heb het de heer Berends ook horen zeggen en daar ben ik enorm blij om. Um, tijdens het laatste lijsttrekkersdebat zag dat er nog iets anders uit, moet ik eerlijk zeggen. Ja, toen heb ik eh, ook iets anders gehoord. Toen heb ik daar een, een vraag gezien van, laten we zeggen, een lichtelijk bevooroordeelde man uit het publiek. Um, waarop uh, toch acht van de tien uh, fractievoorzitters hun vinger opstaken... tegen samenwerking met de PVV. Um, en dat... Ja, Joop is in mijn beleving nog, nog steeds uh, hoe ik het uh, heb ervaren vanaf die bune. Joop, ja. even een reactie. Ja, ik wil daar wel even op reageren. Graag. Ik heb, uh, Pak de microfoon ik even. In een eerder verband hier, uh, tijdens het, uh, tijdens een, ik denk dat dat was in januari of zo, tijdens een interview heb ik gezegd dat wij op voorhand niemand uitsluiten. Precies. De vraag werd gesteld uh, tijdens het debat en ik heb mijn vinger opgestoken om daarop te reageren. Alleen uh, Ben liep uh, zo snel uh, iedereen voorbij dat, uh, dat, uh, dat daar eigenlijk geen reactie verderop mogelijk was. Dus ik heb geen toelichting kunnen geven. Ik hoorde en ik maar heb... dat Martijn Hendrik zei van nou, ja. we sluiten niemand uit we praten ja. met iedereen. En dat, is, en dat is hetzelfde van wat ik op dat moment ook had willen zeggen. Um, uh, wij sluiten op voorhand uh, niemand uit en ik heb dat denk ik net uh, ja, voldoende toegelicht. Dat, daarom daarom zeg ik even nou, van nou, de reactie. Heel dank. goed aan Joop. Hartelijk dank uh, Joop, ja. dat is fijn. Dat de, de, de duidelijkheid daarbij, voor alles ja. Ja, wat ver, verhelderd wordt. Dat is in ieder geval blij om te horen. Hè, want uh, we hebben onze mond best vol gehad, ook uh, voor deze verkiezingen. Met name wil ik wel even een klein inkijkje nemen uh, geven, als dat goed is. Ja, um, zeker. Wij hebben twee uh, bijeenkomsten gehad met alle fractievoorzitters en de burgemeester tijdens een etentje, waarin wij dus uh, elkaar ook hebben uitgesproken van nou samenwerken, integriteit, het zijn belangrijke items voor Zandvoort. Daarin heb ik persoonlijk ook op een gegeven moment gezegd van nou volgens mij als je alle partijprogramma's op elkaar legt, kom je tot 50% overeenstemming. Toen oh, zei iemand... Toen zei iemand 60. De burgemeester zei 70. En u zegt 90. Nou dan zeggen wij als PVV. Waar is nou het probleem om te gaan knallen voor Zandvoort. Voor de Zandvoortse burger. Voor Zandvoort zelf. Laten we nou kijken naar de overeenstemmingen. En niet altijd maar in een frame gestopt worden. Van waar nou kleine tegenstrijdigheden liggen. Nou ja, dat zou ik vervelend het, het vinden. Het is natuurlijk wel zo dat de PVV een, een naam heeft. Hè, landelijk gezien. Mm -hmm. En uh, dat mensen op die emotie reageren en uh, de, de, mensen moeten vooral niet vergeten: het gaat dus om lokale verkiezingen. En exact. En uh, op een gegeven moment, uh, uh, ik, ik noemde één keer het woord uh, islam tijdens die uh, debatten. En ja, toen, toen ging het eigenlijk toch weer een beetje los. En werden de moslims bij betrokken, waar we helemaal niet tegen zijn. Nee, niet meer, er, nee helemaal niet. Er werd, er werd ge, uh, iets gezegd over een, een succesvolle uh, ondernemer uh, in, haar, in Zandvoort Noord, ja. uh, Tasty Corner. Dat is toch prachtig? Wat een, wat een voorbeeld van integratie en meedoen in de en of dat nou moslims zijn, of Polen, of Russen, of Hongaren. Iedereen die meedoet, is bij ons welkom, absoluut. Dus laten we ons daarop focussen. En niet op die ja, soms vergezochte tegenstrijdigheden. En, en als laatste, en dan is het eigenlijk ook het laatste wat ik hierover wil zeggen. Is wij maken ook een enorm onderscheid tussen islam en moslims. Dat is niet hetzelfde, maar wordt vaak verward. Anderen. Mijn kapper is een moslim, mijn automonteur is een moslim, en ja. het zijn keihard werkende ja. mensen. Aardig. En de auto rijdt. En ze verstaan hun vak en ze rekenen nog niet eens niet te veel ook. Het dus dus zijn prima dat mensen. Hoe kun je daar een probleem mee hebben? Ja, het zijn hele goede ondernemers, absoluut. Ja. ja. Jongens, nu je twee, twee uh, zetels. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Uh, ja we hebben er ook echt zin in hè. nou ik heb dan de gelukkige omstandigheid dat ik er ook alle tijd voor heb ik heb nul nevenfuncties dus ik kan al mijn tijd erin steken en dat ga ik ook doen we hebben wat waar te maken natuurlijk ja. wat is je specialist wat, wat wat zijn de dingen waarvan je zegt daar wil ik maar hard voor maken en... Daar heb ik ook verstand nou, van. Nou, persoonlijk vind ik. Uh, kijk, ik beschouw de, het college. U hoort Ronald van als, als, het, als het management van het dorp, zeg maar. Hè? En uh, in managementland worden nog wel eens standaardfouten gemaakt. En die zie ik hier ook gebeuren en uh, de, dan moet je dus zeg maar probleemoplossingsvermogen en daadkracht moet je daar uh, zien in te brengen en uh, op dat punt wil ik best mijn bijdrage leveren ook gewoon met mensen omgaan hoe maak je je dorp aantrekkelijk, hoe doe je dat ik heb 37 jaar in een casino gewerkt ik weet niet hoeveel miljoen mensen ik aan mijn neus in verwijzing trekken natuurlijk weet je daardoor ook lekker wat er onder de bevolking leeft als je dat werk hebt mogen doen, met veel plezier overigens uh, daar valt wat te halen en ik geloof niet dat je ...met promotie en reclame... ...je dorp omhoog krijgt... ...je moet gewoon zorgen dat je aantrekkelijk bent... ...en dan hoef je geen reclame te maken. Ik ken een restaurant in Heemstede... ...bestaat inmiddels 15 jaar... ...hebben nog nooit één cent aan reclame uitgegeven. En ze zitten elke dag vol... Ik mag geen reclame maken, nee. ik, noem, ik noem de naam van het beste restaurant wel. niet. Maar ik heb wel eens aan de eigenares gevraagd, van goh, maken jullie wel eens reclame? Een nee, dat doen onze klanten voor ons. En dat moet, daar moet je eigenlijk ook heen als zandvoort. Van. Zorg dat je aantrekkelijk bent en dan komen de mensen van zo. Nou, we mogen best een beetje meer trots zijn op ons dorp hoor. Ja. Echt? Nou, wat, wat grappig is, ik heb de laatste tijd door, door uh, marktplaatsactiviteiten van mijn echtgenoten wat mensen over de vloer gehad. En die keken om en zeiden, goh, wat woont u hier mooi. En ik keek zo omheen heen. ik denk, wat bedoel je nou, weet je wel. Maar ja, dat, uh, het is maar net uh, hoe je er tegenaan kijkt. Maar soms besef je dat helemaal niet hoe mooi je woont. Ik kom even bij Marco Deen, de lijsttrekker. De ja. Hoe lang ben jij als handvoerder? Ik ben, woon nu 15 jaar in Zandvoort. Nou, dan ben je ingeboren hier in Zandvoort. Nou, vind ik wel. En ik was, ik was er al niet van vervreemd. Ik ben uh, geboren getogen Haarlemmer. Nou ja, dan ga je natuurlijk al als jonge jongen met groepen op de fiets uh, naar Zandvoort om, uh, om daar uh, lekker naar het strand te gaan. En, Wat trek jou zo aan in Zandvoort? De, de, de lucht, de vrijheid, uh, weet je, het, het uh, toerisme vind ik enorm leuk. Maar ook de winterse periode in de wat rustigere maanden bevallen me prima. Het is gewoon het, het, het, het totale plaatje wat ik aan Zandvoort fijn vind. Die je hebt nou alles al die om dorp, de hoek. Ja, ja, ben je ook betrokken ja. in het verenigingsleven hier in Zandvoort? Uh, nou, eigenlijk uh, in het verenigingsleven was ik hier altijd op de golfbaan te vinden in, uh, in Noord. Uh, die hebben we, uh, mijn vrouw en ik sinds uh, een poosje verhaald voor een wat grotere baan bij in, uh, in de krukjes. Dus in, dat zin, in die zin uh, niet echt, maar uh, ja, we staan midden in de samenleving van Zandvoort. We kennen heel veel mensen en uh, ja, prachtig. Je gaat ook naar de uitvoering van de Wurf en Hildering en dergelijke. Ja, natuurlijk. Ja? Heel belangrijk hè, ja. om daarbij te zijn ja, dat is, altijd. Dat, Want daar, gaat gebeurt het, daar gaat het, het he? toch om. Ja. Ja, <laughs> ja, wat je zegt, daar gebeurt het. Ja. Daar hoor je wat. Daar spreek je de, de mensen. En dat is nu helemaal ja, van het grootste belang natuurlijk. Wij staan midden in de samenleving en dat gaan we ook waarmaken. Merken nu al dat je aangesproken wordt in door op de mensen. Ik, uh, vroeger ging ik wel eens van mijn huis richting Albert Heijn lopen. Daar deed ik daar tien minuten over. En nu mag ik blij zijn als ik binnen een uur terug ben. <lacht> ja. Leuk. Ja, heel leuk. Heb je veel reacties gehad naar aanleiding ik van uh, Duitsland? Enorm veel. Ik uh, moet zeggen, zowel via de telefoon, WhatsAppjes, berichtjes, bellen, maar ook uh, al op de verkiezingsavond zelf uh, in de krocht, ja, mag je zoveel warme reacties ontvangen. Dat is, uh, dat is echt heel hartverwarmend. Hebben jullie al een soort van analyse gemaakt? Wie jullie kiezers zijn geweest? Jong, oud? Nee, dat kunnen wij zelf volgens mij. Je ziet de uitslagen van de stembureaus. Ja. Zie je daar grote verschillen in? Van oudsher was het altijd zo dat wij in, uh, in Noord met name een groot deel van onze stemmers uh, hadden zitten. En ik zag wel aan, uh, aan de binnenkomst van de verschillende cijfers uit de verschillende uh, kiesbureaus, dat dat wat, wat rechter getrokken werd in mijn beleving. Ja, werd dat, uh, kwam dat wat verspreider binnen. Nou, dat was ik zelf namelijk, dat viel op omdat ik denk, hé, hey, dat is eigenlijk wel mooi, want nu, nu spreek je weer een breder publiek aan uh, in Zandvoort. En dat is natuurlijk ons, uh, ons doel. Hey, neem bijvoorbeeld stembureau in, uh, in uh, Boudam. ja uh, zie je daar een verschil in ik, ik weet het niet ik heb die cijfers niet paraat oké okay. ja maar die cijfers zijn wel bekend u, per stembureau ongetwijfeld per stembureau en ik heb ze ook wel even ingekeken maar ik heb ze niet uh, ingestudeerd oké okay. nee Nee, want het is toch opmerkelijk dat je dan ziet soms in die wijken hey, helemaal geen belangstelling en andere wijken enorm veel belangstelling. Nou ja, dat, ja, dat kan. Ja, dat zie je volgens mij ook wel bij andere partijen. Hè. Ja, ja, zie je het, inderdaad ja, ja. die rode vlekken verschijnen met veel stemmers, weinig kiezers, enzovoort, enzovoort. Uh, maar wat daar echt precies aan de grondslag ligt, is, uh, is wat mij betreft nog even moeilijk in te schatten. Ja. Nou, dat betekent dus nu inwerken. Ja, absoluut. En in, in lezen dan ben ik al een poosje mee bezig. Er zijn stapels, enorm, enorm veel leeswerk op je af. Alleen al een begroting van 225 A4'tjes en allerlei subsidieregelingen, Europese subsidieregelingen voor gemeenten, ook weer 125 A4'tjes. Dus je krijgt leesvoer genoeg. Maar uh, ja, zoals gezegd, zegt, uh, ik heb er de tijd voor en uh, je moet het niet half doen. In dit werk kun je niet half doen. Je moet er alles voor geven en anders moet je er niet aan beginnen. Uh, uh, dan is er ook nog de mogelijkheid van uh, buitengewoon raadslid ja. voor nummer 3 ja. oh. die doet het ja natuurlijk, ja we gaan alle, alle kansen benutten die er zijn uh, en, en wettelijk mogelijk zijn, absoluut. Uh, dat is Suzanne Tebrugge. die staat op de derde plaats. En uh, nou, die hebben we daar natuurlijk uiteraard al over gesproken. En die, uh, ja, die vindt dat fantastisch. Dat is een je hoor. Ach natuurlijk, is zo belangrijk, één persoon erbij. Z zijn, er, zijn er dingen, zeg maar, uh, specialismen in jullie, uh, uh, nou ja kunnen nou, zeg maar, die daarin uitspringen? Uh -huh. Nou, Suzanne is uh, bijvoorbeeld heel erg thuis in de ziekte. In de zorgsector waar ze ook werkzaam is. Enorm belangrijk. En uh, dat is echt iets waar zij iets over kan vertellen. En waar wij ook iets over willen vertellen. Dus dat, ja, dat is echt iets wat bij Suzanne is. vandaag gaat komen. Ja. Ja. Uh, Ronald heeft zich vooraf heel erg verdiept. Bijvoorbeeld in, het, uh, in ons punt uh, betreffende dierenwelzijn. Contact met asiel. Wij willen iets gaan betekenen. Uh, in die zin dat we een, een, een verhoging willen. Van de bijdrage van elke zandvoerder uh, Richting het asiel. Maar ook richting uh, bijvoorbeeld het transport van dieren, hè, eh, Ronald? Uh, in, ja, het is nu 24 cent, inderdaad. En als we dat vergelijken met per inwoner, als we dat vergelijken met Haarlem, is dat uit mijn hoofd iets van 1,40 euro. 40. Nou, dat, minimaal moeten we die kant op, weet je. Daar blijven we een beetje achter. Uh, dus, en voor de rest, um, ja, krijg je natuurlijk straks wat, uh, wat commissies en uh, portefeuilles waarin je met twee man, met de buitengewoon raadslid drie, nou ja, moet je even kijken hoe je die verdeling daarop loslaat. Ja, wat is jouw specialisme? <laughs> nou, in waar is je interesse? Nou, mijn interesse, zo ben ik ook, uh, die portefeuille heb ik ook in de Staten, uh, in de provinciale Staten Noord-Holland. Dat is mobiliteit en financiën. Dus uh, in die zin, mobiliteit daarin trekt mij uh, nog wat meer. Maar ik heb ook uh, deelgenomen als duolid in de commissie natuur, uh, landbouw en milieu. Dat vind ik ook heel belangrijk. En Dus ik denk dat ik een beetje aan die kant zal blijven zitten. Maar er zullen wel overlappingen ook. Zijn te combineren met de Staten? Ja, zeker. Ja. Qua tijd? Ja. Dat begreep ik qua tijd. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nee, Hebben we nog complimenten dat... gehad uit Den Haag? Ja, uiteraard. Ja, ja complimenten. Uit, uit ja. Ja. Zelfs uit ja. Brussel, van de, ja. onze Europese fractie al daar. En, ja. en, um, en van Tweede Kamerleden. Ja, die band is, is goed. Dat is leuk. Dat is ook leuk. Ja. Zeker veel complimenten mogen ontvangen. Ja. Mag ik jullie erg veel succes toe wensen. Ja, we gaan. de komende week. Komende ja. Ja. En dan Alleen maar aan de slag voor Zandvoort. Ja, ja het is. Uh, nou, dat is, uh, dat is waar het om gaat. Samenwerken. En, uh, heel erg belangrijk. Ja. Kijk, uh, alle Zandvoortse raadsleden hebben maar één doel. En dat is het beste voor Zandvoort en haar inwoners. Daar gaan we vanuit. Dus waarom zou je exact. daar elkaar in de haren gaan vliegen? Mensen moeten met Zandvoort bezig zijn en niet met elkaar. Nee. Hey, als je dat dan maar voor ogen houdt, dan komt het goed volgens mij. Dit kan alleen maar positief zijn in de Mijn mooie afsluitende woorden van Ronald. Fantastisch, ja toch? Dank, Hartelijk dank. Dank Succes. voor uw komst. Oké, okay, bedankt. Het uh, ja. it's, it's all or nothing. Dat was uh, wat we net gedraaid hebben. En werd, we nou gaan door. naar Sigins komt de stoomboot. Ja, Dat is ja. het. Uit Spanje weer aan. Ja. Nou, Belinda. Belinda. De paas is nog niet weg? En Sinterklaas, <laughs> Sinterklaas die komt alweer. Er al al weer. Ja. Ja, ja. We zijn vragen gesteld door jullie. Nee, we gaan een motie indienen. Oh, motie gaan jullie ja. indienen. Ja. ja, aanstaande maandag. Aanstaande maandag. Waar, waar kwam dit in één keer vandaan? Want ik zag het in één keer voorbij komen op Facebook. Ik denk, hé, wat gebeurt er? Wat zijn, gebeurt er? Ja, nee, het kwam. Um, thuis zaten we en opeens ik, uh, uh, kwam een bericht op Facebook voorbij van uh, eigenlijk een brandbrief van de NTR dat uh, uh, geen enkele gemeente had zich gemeld om de intocht e e van Sinterklaas te organiseren. Voor al het geneuzel wat er dat voor. Waarschijnlijk wel, dus Kim die mij in een, in een berichtje van man, nou ja dan uh, blinda zo van, dus dacht ik er iets van... De, iets voor wordt en dacht ik oh ja leuk leuk leuk toen we gaan de raderen draaien en ik een motie nou ja dus motie gemaakt even snel rondgestuurd en eigenlijk was het meteen een boom ja. qua qua media aandacht en uh... Interesse En alles positief mij, hoor. Ik wou, ik wou net zeggen, volgens mij was iedereen gewoon gelijk positief. Ja. En dacht van nou, waarom niet? Nou, dus dat was ook, nou ja, RTV Noord-Holland is al geweest met ja. een item. En uh, denk, nou ja. ja de waren ook niet van de lucht. En wat natuurlijk wel leuk is, hè, dat men zei van alle tegenstanders hebben maar twee wegen om hier binnen ja, te komen. Dan... En die kunnen we stuk kunnen blokkeren. Du dat, ze dat, komen niet dat. over zee. Nou, dat denk ik niet. Nee, maar weet je, weet je, ik heb ook een benadruk voor het overige van... we ons daar nou eens een keer even ver van houden. En het gaat om een kinderfeest. En als je Mocht ziet... Ja, vind ik wel. En als je ziet hoe dat hier al jaar gewoon echt perfect wordt georganiseerd... Uh, door, door, de door de organisatie hier. En hoe ze dat neerzetten. Ik, ik ben het Zwarte Piet geweest vorig jaar voor het eerst. We Met luisteren ook kinderen. Hallo, hallo. <laughs> dat mag niemand weten. Met de Zwarte Piet er mee geweest, zei ik bij de intocht. Oh, wij... wij wel, je moet wel goed luisteren. Ja, dat is lastig zeggen. zonder <laughs> en ik moet je zeggen dat, uh, dat die zwarte pieten dat strak georganiseerd ja, dat hebben. Is echt, dat nee, is zeg heeft. ik, het is echt perfect hier. Dus het is ook uh, het is in de motie ook niet om het, het organisatiecomité hier voorbij te lopen. Absoluut niet. Het enige wat we aan de burgemeester vragen is van uh, ga in overleg in ieder geval met, de, met, met het organisatiecomité hier. Met de mensen, hoe kijken die er tegenaan? En vraag bij de, bij de NTR wat, wat we moeten doen ja. om uh, te zorgen dat Sint hier komt. En dan kan hij met de boot van de KNRM en dan kan hij in een raceauto naar het dorp. <lacht> nou, ik zie dat helemaal vol me. <lacht> ja, dat is toch hartstikke leuk? Hallo, en paard dan? Nou, daarna, ook nog een keer door het Duin heen of zo. Maar gewoon een beetje spektakel joh. Op een damhert. Ook, nou ja, we, we, we kunnen het zo gek niet bedenken, of we, het, het kan niet, maar joh, dat zou toch hartstikke mooi zijn. Promotie voor Zandvoort. Zeker. Heel bijzonder. Dit datum is al bekend. 17 november. Ja. Ja. ja. ja. ja. Mooie dag. Op eens, ik neem aan op een zaterdag. En dus. zondag? Nee, Sint komt toch nee. aan op zaterdag? Maar nu de landelijk op zaterdag komt hij aan. Laat, ja, nee. Waarom? Ja. Ja, ja, ja. Dus nee, volgens mij moet het... We hebben nog tijd zat. Want de Pasa's is nog niet weg. Heb je al gehoord van andere fracties hoe je tegenover staan? Ik kreeg een, een, van één een, uh, fractie meteen een, een reactie van hartstikke leuk. en spontaan idee. En dus zo zie je ook de reacties op Facebook. Dus ik ga er ook gewoon vanuit dat idee en zeg joh, doen, daar gaan we voor met z'n allen. Dat was toch het motto de afgelopen keer. We gaan en, dingen met z'n allen doen. Maar wou je dat maandag doen of in de nieuwe raad? Nee, gewoon maandag. Dan hebben we nog een leuke afsluiting vanavond. Nou, daarvoor is ook een leuke afsluiting. Ja. Wel vriezer of geen vriezer. Daarom. En daarna gaan we het hebben over de kou van december. En wat, wat gaat de VVD doen? Met de plannen... Zorgen dat Sinterklaas hier komt. Nee, uit de vriezer ja. halen dan of in de vriezer laten zitten. Dan gaan we het lekker nog in de fractie even over hebben. <laughs> dat nog niet gebeurd. Dat het nog niet gebeurt We gaan het nu even hadden. Ja, het eerst over Sinterklaas. Sinterklaas, er is natuurlijk gewoon een draaiboek. Hè, want ja. de, de intocht uh, is niet uh, één keer, maar is al heel lang uh, bezig geweest. Dus uh, je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden. Nee. Het draaiboek is er. Heb je daar al een ingekeken? Uh, of, of nee, nee, helemaal, helemaal niet. Nee, Het was echt blanco geregeld. Helemaal blanco, spontaan. Het was natuurlijk een brief aan de burgemeesters. Uh, is er geweest. En uh, ik begrijp ondertussen wel dat onze burgemeester, Niek Meijer, al contact heeft uh, laten leggen met NTR. Van joh, hoe zit dat draaiboek in elkaar? En wat moet je daarvoor doen? En qua kosten en dergelijke. En ik ga ervan uit dat hij maandag daar een, uh, een tipje van de sluier op gaat lichten. Ja. En dan denk ik ook dat hij gewoon kan zeggen van nou, dit is niet haalbaar. Precies. En, en dan, dat gaan we niet doen? Nee. Of uh, er is een kans en uh, hoe, hoe gaan we dit verder uh, aanpakken? Het, zal, het is een combinatie. Het zal een combinatie zijn van financieel, een combinatie zijn van uh, in combinatie met openbare orde en veiligheid. Ja. En ik ik denk heb begrepen dat, dat we inmiddels zit. nu meerdere gemeenten zich aangemeld hebben. Ja, die hebben ons goede voorbeeld uh, de ja. gevolgd. Want dat is een kans. Die moeten we pakken. Ja, nou ja. En, en dan hoop ik ook maar dat dat, zeg maar, de hele... Uh, zweem die ondertussen onder Sinterklaas uh, oh, heen hangt, die negativiteit dat die ja. doorbroken wordt en dat we er gewoon weer eens een keer met z'n allen positief naar kunnen en kijken. Kinderfeest? Ja, precies, dat moet het toch zijn. En ook voor de ouderen wel, dus wij mogen ook. <laughs> Uh, ja, maar dus qua ben jij ook wel eens uh, uh, uh, licht gekleurd geweest uh, voor dit Nee, feest? alleen zomers in de zon Oh, <laughs> We zijn dol op die zwarte pieten Ja, daarom, als We die mogelijkheid op... zich voordoet Dan, uh, dan ben ik graag ook, heb ik in de winter wel een kleurtje hoor ja, Het lijkt me best leuk ja, Om absoluut. de hele gemeenteraad uh, gekleurd mee te zien doen Ja, dat lijkt me ook wel een, een uitdaging In ja, alle kleuren van de Leuk, nou, leuk. Ja, nou. nou ja, maandag dan horen we meer. Ja. En ik ben benieuwd of de gemeenteraad zegt, dat is ja. leuk, dat doen we. Ik kan toch niet anders. Nee, maar ik zou me wel heel sterk moeten vergissen, maar ja, dat zien we dan maandag. Het, het punt is natuurlijk dat, uh, zoals je al eerder hebt gezegd, uh, er zijn uh, nu meerdere gemeenten die hierop gereageerd hebben. En ja, dan, dan is het de afweging van. En wie, wie, wie gaat dan uiteindelijk die afweging maken? Ik, de, de, ik denk de publieke omroep. De publieke omroep die, die bepaalt... zal dat bepalen. Het gaat geloof ik, er zijn een aantal voorwaarden. Uh, wat ik even snel las is dat je uh, enthousiasme, nou ja, dat, denk ja, ik, dat, dat, dat, dat hebben we. Ja. Een haven, dat is een probleempje, maar ja, denk ik dat kunnen we oplossen. Dan kan, uh, kunnen ze ook een ontzettend mooi verhaal van maken van hoe komt Sinterklaas aan land uh, zonder dat er een haven is. En het, het zal wel iets zijn met financiën, denk ik, dat het punt drie is, maar dat weet ik niet exact. Maar ik denk nou, dat die, die eerste twee zijn in ieder geval uh, te overbruggen. Het heeft toch hem vorig jaar heel wat geld gekost. Maar dat was meer beveiliging en dergelijke. Dat denk ik ook. Ja, en dat... Uh, maar we gaan het horen. Ik vind dat er moet je niet op vooruit lopen. En dan denk ik, laten we eerst maar van het positieve uitgaan. En uh, de kansen die het biedt. Ja, en dat, misschien, misschien dat het mensen ook een beetje bewust kan maken. Dat het dus he, door, door de veiligheid en door de onzin die er eigenlijk bijgekomen is. Het dan financieel niet meer haalbaar zou zijn voor gemeenten om dit te organiseren. Terwijl het nog steeds, zoals we steeds zeggen, een kinderfeest is. En het alleen daarom moet gaan. En dat het dus precies. ook dan niet zoveel geld hoeft te kosten als mensen zich gewoon op de achtergrond houden. Precies. En die hele discussie op een ander moment, op een andere plek en in een andere situatie gaan voeren met elkaar en het buiten het Sinterklaasfeest. En Zandvoort kan best goed organiseren hoor. Echt wel? Als je kijkt naar de daar. Nou precies, kijk, en nou, kijk, kijk dit weekend wat er nu precies. weer aankomt met de sequirun. Ja. ja. Dat en is trouwens vandaag voorbeeld. hoor, de, de, de wandeltocht. De ja. En de fietsers morgen, dan, dan denk ik van, nou, wij Zandvoort en zeker dat wel hoor. We kunnen dat heel makkelijk organiseren. Absoluut. We zien het wel. Ja. Ik wens je erg veel succes maandag. Dankjewel. We gaan je volgen. Absoluut. Nieuwe, ik nieuwe, nieuwe fractievoorzitter, hè? Nee, nee, nee, nee. Hij blijft het proberen. Ja, nee, maar nee, dat geeft hij wel antwoord op. Nee, je bent maar, op de tweede plaats gekomen. Ja, maar we hebben dus een nummer één, dat is Martijn Hendricks. Dus die wordt fractievoorzitter. Oké, okay, dan het, de, de, de, de volgende vraag. Mocht uh, gevraagd worden om medewerking aan de VVD Van ja. het college nee. en het wordt dan de boven Ik niet. Kijk, dat wil ik graag horen, hè? Moet ik eigenlijk niet horen wie dan wel? Daar hebben we het nog over. Maar in ieder geval voor mezelf, ik praat voor mezelf en dan uh, ik ben het niet. Martijn? Weet ik niet. Oh. nee nou, daar, daar, daar gaan we het over hebben. Dus uh, dat, die, het enige wat ik je, het nieuwtje wat ik je dus kan geven. Want Martijn is uh, fractievoorzitter en uh, ik ben geen wethouderskandidaat. Oké, okay. nou dan weet ik genoeg. Oké. Dank je nou, we hadden de agenda het eigenlijk weer wat al. Een... Ja, natuurlijk. We, we sleppen er wel wat uit. Uh, ik, ik wil het even over het weer uh, gaan hebben, want uh, dat is voor heel veel mensen heel belangrijk ja. uh, de komende dagen. Nou, vandaag uh, is het. Uh, uh, kan het 11 graden worden? Nou, dat is natuurlijk een fantastische temperatuur om, om te, te wandelen lopen en om te wandelen. Uh, een beetje zon af en toe en een beetje bewolking. En datzelfde geldt eigenlijk voor morgen. Morgen hebben we dezelfde temperatuur te verwachten als vandaag. Hallo, morgen die, die, die hardlopers, die gaan bij het circuit, het na een rondje circuit gaan ze het strand op. En dan ja. moeten ze naar de zuid lopen, ja. naar de runningspost. Dan het nul zand. Dat is het. Maar het is vloed. Ja. Uh, wind je tegen en ja. dan moeten ze bij de Renningspost omhoog en dat is een pokkenstuk omhoog <laughs> en dan boulevard af naar, helemaal naar de zuid en dan heb je de wind in de rug en dan word je gedragen door het enthousiasme in het dorp ja, en dan op weg naar het circuit ja, ik uh, vind het een prestatie ik, uh, ben, ik, ik hoop dat iedereen ook in de haltestraat weer hè, want daar komen ze doorheen door de ja. Haltestraat, ja. dat iedereen weer gaat kijken en de mensen gaat aanmoedigen en de ondernemers die hebben volgens mij allerlei dingen weer bedacht uh, om, uh, om ze ook aan te moedigen. Er worden bekertjes water uitgegeven aan mensen, geloof ik. Uh, daar de terrassen die kunnen dan ook vollopen. dus het heeft uh, het is een dubbele werking in het dorp. Ja, het komt goed. Wat gaan we nog meer uh, vertellen? Uh, wij gaan uh, eventjes kijken wat we hier. Uh... Oh ja. In, in, in ook Zandvoort hebben we elke eerste maandag van de maand een nabestaande groep. En ik, ik heb een paar weken geleden een mevrouw aan de balie gekregen... ...over nabestaanden gesproken. En dat was een, een jonge vrouw van nog geen 30 jaar diens man overleden was... ...en had een dochtertje die ook nog heel jong was. En die kwam aan die balie en die had dit ook gelezen en gehoord... ...en die kwam informeren van, goh, is dat ook voor mij... En uh, nou inderdaad, dat is ook voor haar. Dus iedereen uh, die behoefte heeft, die iemand verloren heeft en behoefte heeft om daarover te praten, die kan zich uh, melden bij uh, de receptie van het pluspunt. En dan is er altijd iemand die je kan vertellen met wie je het beste contact kan opnemen en waar je kunt gaan praten. Dus doe dat vooral en blijf niet verzanden in je verdriet, maar deel het met anderen en praat erover. Ja, en dan hebben we elke eerste dinsdag van de maand uh, digitaal spreekuur, dat begint om half elf. Voor uh, al uw vragen over iPad, tablet, smartphone en dergelijke. Dus elke eerste dinsdag van de maand bij ook Zandvoort in de Vlemingstraat. Het pluspunt dus inderdaad. En dan is er elke vrijdag medische gymnastiek bij pluspunt, dat is van kwart over negen tot kwart over tien. Uh, je kunt dus bij www.plus.zandvoort.nl kijken. En dan zie je al die activiteiten die er zijn. Ik heb zelf uh, op dit... is goed goede... voor je knie. Ja. ja. <incoop>: ja. Die knieën daar ik het helemaal niet over. Hef, Ook last roadie. van je knie. <laughs> ja. Het uh, begin de uh, 14, 12, uh, 12 ook, hè? Ja, er zijn, er zijn nog steeds uh, uh, mensen die allerlei cursussen geven daar. Uh, onder andere de bridge cursus die, uh, die is trouwens bijna afgelopen nu, maar dan gaan we wel weer een nieuwe cursus bedenken. Uh, maandag 19 maart is er uh, Lekker Lang Wonenmarkt in de Blauwe Tram, van smiddags 2 tot uh, 4 uur. Alle instanties die er iets mee te maken hebben, ja, dus presenteren aan zich daar. Dan wil ik nog zeggen dat de herhaling van dit programma is op donderdag van 8 tot 10 uur. Uh, ga naar uitzending gemist. Ga naar www.zfmzandvoort.nl. Vul datum en tijd in van vandaag of welke uh, zaterdag uitzending je ook wilt terugluisteren. Maar let op een uur later invullen, want anders krijg je... En dat ondanks dat de tijd vannacht een uur vooruit gaat. Dat moest ik ook nog even zeggen. <lacht> dat wil dus zeggen dat je een uur korter kunt slapen vannacht... Dus, nou Wij gaan bedanken Wij gaan bedanken Hotel Hoogland Voor hun gastvrijheid De koffie en de thee die er Het was weer is. gezellig, Floris Het was weer vol hier ook, dat is altijd leuk Want op het moment dat je politieke items hebt Dan loopt dan, het vol. Dan loopt het altijd vol uh, jacques Jozef Duinmeijer, dank je wel voor je techniek Maar vooral dank je wel voor de muziek die je uitgezocht hebt En de muziek die je zelf gemaakt hebt de redactie deze week was in de handen van Gert van Kuik en eindredactie Gerry Rutte. De koffie ook Gerry Rutte. Gert van Kuik is er nog steeds trouwens. Pre en u hoorde de stem van Irene de Jager. Uh, dit uh, is Pieter Jouwstra. Ja. Dankjewel Pieter voor... Het presenteren met mij samen. Dat is toch altijd weer een feestje. Op. Een droom, een droomteam wij zijn een droomteam inderdaad. We gaan eruit met muziek. Ik wens iedereen een fantastisch weekend. een Vooral een sportief weekend. En uh, we zijn heel benieuwd wat er volgende week allemaal gaat gebeuren in het dorp. En daar wordt dan volgende week zaterdag weer bij Goedemorgen Zandvoort over gesproken. Zo is dat. <laughs> Want dat is het. Dankjewel en tot de volgende keer. Dag.